Ze werden gevonden in het westen van Cambodja. De soorten zijn nog niet waargenomen in andere delen van de wereld. Het is volgens de onderzoekers niet nodig... om nu hals over kop nieuwe medicijnen tegen malaria op de markt te brengen. Een van de beste medicijnen werkt volgens hen nog steeds heel goed... tegen de meeste malaria-parasieten. In een kerk in de Amerikaanse staat New Mexico zijn vier mensen neergestoken. Onder de slachtoffers zijn enkele koorleden. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht en verkeren buiten levensgevaar.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's nacht van het goede leven. Maar de commandant wil rusten, Sangare. Ik heb opdracht niemand bij hem toe te laten. Ik moet hem spreken, onmiddellijk. Het is van groot belang, laat me door. Op uw eigen verantwoording dan. Ivan, ik moet je lastigvallen. Kom binnen, Sangare. Wat is er aan de hand? De zoon van Marfa Strokowa is in het kamp... Bij de gevangenis? Ja. Prachtig. Dan zal Voorlopig ik... Voorlopig zul je niets, Iwan. Want je kent hem niet eens. Maar jij kent hem. Je hebt hem toch gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Maar ik heb zijn moeder in het oog gehouden. En een jonge vrouw met wie ze voortdurend samen is. Die hebben hem gezien. Dat kon ik duidelijk merken. Vergis je je niet? Heb ik me ooit vergist als ik met een belangrijke boodschap bij je oh, kwam? Nee, sangare. Je weet dat ik er alles voor over heb om die koerier in handen te krijgen. Als de brief die hij in Moskou van de zaal gekregen heeft... om aan de Grootvorst in Irkutsk te overhandigen... zijn bestemming bereikt, komt er van mijn plan niks terecht. Die brief moet ik dus hebben. Je krijgt die brief, want die koerier is je gevangene. Maar er zijn duizenden gevangenen in het kamp. En jij kent die Strogov niet, Evenmin als ik. Maar zijn moeder kent hem, Iwan... En die moeten we daarom eindelijk eens aan het praten krijgen. Ja. Zij moeten ons aanwijzen. Nu het donker is, richten we niks meer uit. Morgenochtend laten we alle gevangenen in Carré opstellen... met die moeder in het midden. En dan zal ze praten. Al moet de knoeter aan te pas komen. Tot ze er dood bij neervalt. Huh, daar zou we weinig aan hebben. Maar ik verzeker je, ze praat al bij de eerste slag. Ze is oud. Ze heeft niet zoveel weerstand meer. Morgenochtend, Sangarre. Nu gaan we eens wat slapen. Die vrouw komt op me af, Natje. Begrijp wat er gaat gebeuren. Doe of je hem niet kent. Geen woorden, geen beweging. Hoe moeilijk het je ook valt. Gaat op zijn leven. Ja, moedertje. Kom mee. Wat wilt u van me? Nou, ik ben Agarov. Bent u Marva Strogova? Ja. En u blijft bij uw vroegere verklaring? Ja. U weet dus niet dat uw zoon Michail Strogov, courier van de tsaar, door Omsk getrokken is? Nee. En die man in het posthuis van Omsk was niet uw zoon. Nee. En u hebt uw zoon hier ook niet onder de gevangenen gezien? Nee. Maar u zou hem toch wel herkennen als hij voor u stond? Nee, ik zou hem niet herkennen. Luister goed. Uw zoon is hier. En u zult hem ons direct aanwijzen. Dat zal ik niet. De mannelijke gevangenen van Omsk zullen hier voorbij lopen? En als u onder hen Michail Strogoff niet aanwijst, krijgt u zoveel slagen met de knoop dat zijn mannen u voorbij zijn gegaan. Beginnen en in tempo. Marfa Strogoff. Michail Strogoff. De courier. Dat is hij dus. Daar komt hij. Hoe God helpt moeder Marfa. Voor die oude ex, Tot ze dan beneden valt. Grijp haar. Hier dat ding. Michael Strogoff. Maar jij, jij bent die man uit hem. Juist. En dit is voor die zweepslag van toen. Leer om leer. Laat hem. Die man zal voor de Emir terecht staan. Fouilleer hem. Juist. De brief voor de grootvast. Die moest ik hebben. Breng die kerel zwaar geboeid naar Tomsk. Voor die oude vrouw interesseer ik me niet meer. Maar ze blijft gevangen. Over een uur breken we op voor de laatste etappe. Nou, Mr. Jolivet, huh? heb ik u niet gezegd dat we in de buurt te blijven? Dat er misschien nieuws in zat? Ja. Ja, ik heb het bij het recht eind gehad. Hè? Oh, wat heeft die prachtig vaak genomen? Hè? Ik ga het liefst een bravo willen roepen. Uh, ik ben er maar blij voor ons dat u het niet gedaan hebt. Ze hebben ons verscheurd. Zoals ze stroken verscheurd hadden als Agarov ze niet had tegengehouden. En als u het mij vraagt... had hij zijn wraaknemer beter nog even kunnen uitstellen. In zijn eigen belang. Huh? En zijn moeder met de knoet had Denkt u Denk, soms dat zijn moeder en dat meisje hier beter van worden. Oh, ik denk niet dat ik weet niets, meneer. Maar ik zou in de plaats precies hetzelfde hebben gedaan... Wat heeft hij hem toegetakeld, hè? Het bloed loopt langs zijn gezicht. Nou, in elk geval hebben we een goede kopij. Ik wou alleen dat Agarov ons nu eens precies vertelde wat er in de brief staat. Flink zijn, Natje. Flink zijn. Ik wou dat ik zo flink kon zijn als u. Dat ze je moeten. Ben je soms niet even trots op mijn zoon als ik? Voor de rest zullen we afwachten of alles goed gaat. Tegen het noodlot, lieve kind, is een mens toch niet opgewacht. Het zijn zegevierende troepen in Tomsk. Ha. In elk geval een goede kop voor de krant. Pracht en praal genoeg. Ik je al die tata's officieren zien. Muzikanten, danseressen, het kan niet op. Oh, als het om feesten gaat, weten die Oosterlinge dat de raad mee. En dit wordt een feest, monsieur, dat kan ik u verzekeren. Ook voor die arme gevangenen. Oh, no, no, no. Daar zal de Emir eerst wel mee afrekenen. Kijk, kijk, daar heb je akker af. Oh, er loopt een flink lid. Ik op zijn bank. Eigenlijk stuit die hele vertoning hier tegen de borst, Mr. Jolivet. Ik zou blij zijn als we ons bij het Russische legerkorps kunnen aansluiten. Oh, U, u wou toch zelf eerst naar Tomsk, hè? Ah, de gevangenen. Uh, je moet voor de kant wel vaker dingen doen waar je eigenlijk niet veel voor voelt. Hier, Jolivet, daar. Dat meisje, waar trok of mee reisde. Samen met zijn moeder. Zijn leeft dus nog, hè? Nee, Wij moeten iets voor haar doen, monsieur Blanc. Nee, hey, hey, ja, ik zo maar oppassen. Geen Frans op zon, nee, alsjeblieft. Die zullen haar de schade dan helpen. Toch, ik nee, dat stof moet in de gevangenen voor de emir buigen. En die aanweest, wordt natuurlijk vermoord. Oh, een volgelijke vertoning. Oh, laten we dan weggaan, monsieur. Nee, we moeten afwachten wat er verder nog gebeurt. Blijf niet bij me, Natje. Loop langzaam en maar een wat achteraf. Ik ben wanhopig, moedertje. Ik vraag me al door af wat ik voor je, Michael kan doen. Je kunt niets doen dan je jezelf te redden. We zijn verloren, kind. Doe, doe wat ik zeg. Ik moet direct voor de emir knielen. Ze mogen niet merken dat we bij elkaar horen. Dieper knielen, vrouw. Nog dieper. Laat mijn moeder met rust. Die heeft jullie toch niets gedaan? Die vrouw moet hier blijven, taxeer. Breng Strogov hier! Kniel voor de emir. Nee, kniel! Of je sterft meteen. Ook als ik sterf, zal jouw verradersgezicht nog het merkteken van de kloep blijven dragen. Wie is die gevangene? Een Russische spion, nee, ik zal... Dan zal hij als zodanig worden berecht. Koran. Sta open en een willekeurig plan. Volgens de betekenis van het vers, waarop ik mijn vinger plaats, zal de gevangene gevonden worden. En hij zal de dingen deze aarde niet meer zien. Jij bent een Russisch spion. En je bent gekomen om te verraden wat ze bij ons afspeelt. Kijk, met allebei je ogen. Oh, oh, oh. Kijk goed naar onze danseresse. Ze hebben hun van niets niet in ja, en Reken maar dat hun ogen met spioneren meer geld verdienen dan hun benen. Oh, Dit optreden voor de executie is overigens helemaal tegen de regels. Daar hebben ze een bedoeling mee. Ja, natuurlijk. Heb je de uitspraak van Emir niet gehoord? Ja, ten dele, maar. Kijk dan wat er nu gebeurt. Ja, We moeten ons, ons, ons wat naar voren dringen, monsieur. Ja. Ah. Daar komt de prachtig met zijn komzwaard. Ja, en ze zitten in een comfort met gloeiende kolen bij hem neer. Het op? Kijk, met allebei je ogen. Zolang je dat nog kunt... Oh, mon Dieu, ze gaan hem blind maken. Dat kromswerk is bedoeld om hem een langs stroken of ogen te strijken. Oh, ik ken hun met daden. Moeten wij dat aanzien, Blond? Nee. Ach, maar kerel. Hij had een eerlijke dood verdiend op het slagveld. Kunnen wij, kunnen wij niets voor hem doen, meneer Blond? U weet toch zelf dat er van macht zijn? Kom mee, naar we praten. Als we tijdig... Dus als je je leger kan bereiken, kunnen we vertellen wat hier gebeurt. Misschien helpen we dat op die manier. Je hebt nu alles gezien, spion. En dit was de laatste maal. Over enkele ogenblikken zul je voor altijd blind zijn. Dan zal mijn laatste blik zijn voor Ivan, de verrader. Michael. Michael. Moeder. Nee, mijn, mijn laatste blik is voor u, niet voor hem. dapper Gun ze de voldoening niet. Jaag die vrouw weg. Scherprechter, doe je werk. Oh. Ja. Hier, Michael Strogoff. Nou mag je de brief lezen die de tsaar je heeft gegeven. Kijk dan, kijk dan goed. En ga je hier Koetsk vertellen wat je gelezen hebt. Jammer voor jou. Ha, maar nou ben ik de koerier van dit zaar. Het feest kan beginnen. Probeer u zelf te redden. De meeste soldaten zullen straks donker zijn. Dan kunt u vluchten. Dat zullen we meer proberen, dus u krijgt wel hulp. Ik... Ikzelf... Ik vlucht ook. Ik moet naar Irkutsk. Ik vind wel middelen om er te komen. Verstaat u mij? Ja, mijn jongen. Ik kan niet bij u blijven. Ik moet de opdracht van de tsaar uitvoeren... zolang ik nog benen heb om mee te lopen en een mond om mee te praten. Ga met gang. Nog... Nog één ding moet ik u zeggen, moeder. Kom met uw oor dicht bij mijn mond. Probeer ons huis in Omsk weer te bereiken. Als ik naar Moskou terugkeer, vind ik u daar dan. En ik keer terug, hoe lang het ook mag duren, daar ben ik zeker van. Nu kruip ik langzaam weg. Buiten de lichtkring van hun vakkels zien ze weinig meer. De wachtposten zijn ook aan het feesten. Dag, Onder. Wees zo flink als u altijd was. Dag, mijn jongen. ...dat ze de stad nu makkelijk kunnen verlaten. Daar reken ik ook op. Heb je veel pijn, Michiel? Het is te dragen. Zeker nu ik jou terugvond. Waar is je moeder? Ik heb afscheid van haar genomen. Maak je niet al te veel zorgen over haar. Ze heeft zich nog altijd gered. Maar ik wil ook afscheid van haar nemen. We vinden haar niet terug in het donker. We hebben ook geen tijd, Kom Nadja. Nu hebben we onze kans... We moeten buiten het kamp zijn. dan zijn we buiten hun bereik. Wacht eens. Er staat geloof ik een huisje tussen de bomen. Blijf hier staan. Ik ga voorzichtig kijken of het verlaten is. Michael. Kom op een stem af. Het is veilig. Ja, Michael. Deze kant. Hier zitten we beschut. Dan kunnen we even rusten. Daar is een bank. Kom, ga zitten. Er staat een kruiskoek. De luiken zijn dicht. De bewoners zullen gevlucht zijn. Dan nou kan ik je tenminste zien. Michaël. Ik ben zo gelukkig dat ik je teruggevonden heb. Die arme, lieve ogen. Je hele gezicht is verschooid. Dat ze zoiets afschuwelijks met je konden doen. Je moet me niet beklagen, Nadja. Dat wil ik niet. Ik ben nog sterk. Ik ook. Al mijn krachten moet teruggevonden nu we weer samen zijn. Ik zal je naar Irkoetsk brengen. Je zult zien met mijn ogen. Nee. Nee, Nadja. Nee, dat, dat is onmogelijk. Onmogelijk? We moeten scheiden. Scheiden? Waarom, Michele? Omdat ik je niet toch last wil zijn. Omdat ik je niet wil ophouden. Je vader wacht op je in Irkoetsk. Je moet zorgen dat je zo gauw mogelijk bij hem komt. Maar jij moet toch ook naar Irkutsk En je moet hulp hebben. Is het niet van mij dan van een ander? Ik wil je niet in nieuwe gevaren storten. Wie weet wat man weg nog te wachten staat. Jij moet alleen maar aan je vader denken. Wat voor onderstel jij eigenlijk dat mijn vader voor een man is? Hij zou me vervloeken als hij wist dat ik je zo achterliet na alles wat je voor me gedaan hebt. Bovendien heb jij me meer nodig dan mijn vader ben je misschien in je hart van plan je reis naar op te geven. Nee, nee, zeker niet. Feit is natuurlijk dat je de brief niet meer hebt. Je kunt niets bewijzen als je bij de Grootvorst bent. Dat hoeft ook niet. Ze hebben me behandeld als een spion. Dan zal ik me verder gedragen als een spion. Als ik de Grootvorst alles vertel wat ik heb gezien, zal hij me geloven. Ik zweer je... dat ik die verrader nog een keer zal ontmoeten... Maar ik moet voor hem bij de Grootworst zijn. En dan praat je over scheiden? Die ellendelingen hebben me alles afgenomen, hè? ja. Niet alleen die brief. Gewoon mijn padarozhne, nou ja, mijn geld. Ik heb een paar roebel om eten te kopen. En ik kan zien. We moeten zo gauw mogelijk hulp proberen te krijgen. Zijn er zijn nog wel mensen die een goed hart hebben. Hm. Zo die muziek die me gered heeft toen ik gewond dat ik hem kroop. Uh, maar nu? We zullen moeten lopen. En tot we hulp gevonden hebben zullen we moeten bedelen onderweg. Dat leidt meteen elke verdenking van ons af, Michael. En daar nou wil ik er verder niet over praten. Je hebt me nodig. En ik heb jou nodig, Michael. Hm. Nadja, laten we dan gaan. Ja, Michael. We gaan. Michael Strogov, de koerier van de tsaar. Deel 8, Nikolai Picasso. Zeg eens wat, Nadja. Waarom, Michael? Bedenken. Allebei. Ben je erg moe? Het gaat wel. Niet meer dan jij. En jij bent nog wel zo groot en sterk. Het lopen nou al dagen. Behalve die paar stukken brood heeft ons gebedel ook niks opgeleverd. Laten we blij zijn dat we niemand anders hebben ontmoet dan die paar boeren. Ik heb zo'n idee... dat jij zelf van dat brood maar weinig hebt genomen. Hm. Genoeg om het erop uit te houden, Michael. Weet je, Nadja... als we Krasnijersk maar gaan, is alles nog niet verloren. Dan... dan maak ik me daar... Aan de gouverneur bekend en die verschaft ons zeker de middelen om meer koets te bereiken. Hm. Hoe ver is het nog naar Krasnajaarsk? Ik denk 150 west. Dus zeker nog vier dagen in ons tempo. Wil je, wil je eerst wat rusten? Het zou misschien wat verstandig zijn. Als we wat gerust hebben, halen we de verloren tijd wel weer in. Daar ligt een omgevallen boom. Kom, Michiel. Ja. Ja. Ik heb nog een paar stukken brood. Heer Michiel, eet wat. Ja, en eet jij dan ook? Ja, tuurlijk. zijn scherper geworden en nou, ook mijn ogen mis. Luister. Daar komt een mager aan. Ja. Nu hoor ik het ook. door de bocht in de weg kan ik niks zien. Als het Tataren zijn, moeten we ons verbergen in het bos. Ik blijf hier zitten. Ik ga kijken. Wees voorzichtig. Hou je gedekt achter de bomen. Het is een boerenhuifka. en kibitka met een jonge man erop. Onbezig. Kibitka heeft meestal drie paarden, deze heeft er maar één. Zit hebben blijkbaar nog sparen ook. Kom niet vlug vooruit. Wat doen uh, we? Laten we het er maar op wagen. Ja. Waar gaan jullie zo naartoe? Vreemd. Die stem heb ik meer gehoord, Nadja. waar jullie naartoe gaan? Naar Irkoetsk. Zo. Weet je wel, vadertje, dat er nog een heland hier vandaan is? Dat weet ik. En zijn jullie van plan dat hele stuk te lopen? Ik kan me niet goed voorstellen dat de juffrouw dat haalt. De juffrouw is mijn zuster. Ik, ik kan u niks aanbieden. De Tataren hebben ons van alles beroofd. Maar als u mijn zuster een eind zou willen meenemen, kan ik wel lopen. Nee, Michiel, dat wil ik niet. Ik laat je niet alleen. Mijn broer is blind. De Tataren hebben hem de ogen uitgebrand. Heilige moeder gods. Ik ga naar Krasnijarsk. Als we een beetje inschikken kunnen we best met ons drieën in mijn Kibitke. Kom, circo. Maak plaats. Ja, Ik zal u helpen instappen, valetje Ja Er ligt ja. Eh, achterin Berkersgors en Gerstenstroop ja. Is compleet een nest ja, Gaat u daar maar lekker zitten, juffrouw. Ah. Mag ik u vragen wie u bent? Ik heet Nigo Leipigas Ik zal nooit vergeten wat u voor ons doet Kom, kom Wij moeten het heen als de elkaar niet meer helpen Hé, hey, jongen, hé. Hey. Hard gaan we niet, dat moet ik u wel zeggen. Maar we rijden dag en nacht door. Om de drie uur krijgt maar buiten een uur rust. Anders zou ik te veel van de meisjes. Kijk eens even. De juffrouw is al in slaap gevallen door het schommelen. Ze moet uitgeput zijn, ja, u kunt het niet zien, vadertje. Ik zag het meteen. Vreselijk wat ze met u gedaan hebben. Heb je gehuild? Ja. Voor het eerst. Sinds ik een kind was. Ik zou ook gehuild hebben bij de gedachte... dat <laughs> ik alle die me lief zijn nooit meer zou kunnen zien. Maar ze zien u nog. Dat is een troost. Ja. juffrouw je vrouw lief uit Ze is lief. Jullie komen zeker van heel ver? Ja. Dat is jullie wel aan te zien. Die jonge vrouwtjes willen sterk zijn... maar hun krachten zijn gauw opgebruikt. Vertel dus... hebt u mij nooit eerder gezien... De stem komt mij zo bekend voor. Met andere woorden, ik probeer langzaam langs een omweg uit te vissen waar ik vandaan kom. Nou, dat is geen geheim. Ik kom uit Colliewijn. Colliewijn? Ik weet het. U, u was daar telegrafist. U bent er tot het laatst gebleven. Ja, natuurlijk. Dat was toch niet meer dan mijn plicht? Heeft u me daar gezien? Maar her herinnert u zich dan niet? Vlak voor u voor de vluchtte door de achterdeur, die, die twee journalisten... die kibbelden voor uw loket om hun telegram verzonden te krijgen. Ik, ik was daar toen ook. Ik dacht een leeg huis te vinden dat men beschermen kon tegen de kogels van de Tataren. Na uw vlucht werd ik gevangen genomen, samen met die journalisten. Ik herinner het me niet meer precies. Er kwamen toen zoveel mensen met telegrammen. toen nauwelijks tot me door wat erin stond. En bovendien is er intussen zoveel gebeurd... Maar mij hebben ze in elk geval niet te pakken gekregen. Gelukkig niet. Anders had u ons niet kunnen helpen. En dat ik nu juist u hier weer ontmoet. Als u wilt. kan ik de teugel daar eens van u overnemen. Nee, nee, nou niet. Vannacht graag. Kan ik wat langer slapen? Licht of donker maakt voor u toch geen verschil, vadertje. Het zou verstandig zijn als u ook een dutje ging doen. Je hoeft niet bang te zijn. Er is geen sterveling op de weg. Hoe komen we aan voedsel, Nicolai? Gelukkig heb ik nog het een en het ander bij me. In die zakte. In de boerderij is ook geen mens meer te zien. Ik denk dat de boeren gevlucht zijn tot voorbij Krasnojarsk Over de INSC. Die brede stroom kunnen de Tataren niet zo makkelijk oversteken. Mijn zuster en ik zullen er wel over moeten. Dat probleem lost u wel op als het helemaal zover is. Met de wagen hoeven we alleen maar over de Mariinsk en de Thule. En die zijn makkelijk doorwaadbaar. Ja. Ga nou een beetje slapen, vadertje. Dan verzamelt u weer nieuwe krachten. Ja. Ik voel dat we bij u in vertrouwde handen zijn. We zijn mooi opgeschoten. En morgen kunnen we in Krasniarsk zijn. Ik heb zo'n idee dat u er s'nachts als ik sliep wel een beetje de vaart in hebt gezet. Het heeft het paard in elk geval geen kwaad gedaan. U ziet er ook al heel wat beter uit, juffrouw. Ik voel me ook weer helemaal opgewassen tegen de verdere tocht. Waarom reist u niet met ons door naar Irkuts, Nee, nee, nee. Nee, dat is me wat te ver. Nog eens 850 west naar Krasniharsk. Ik wil proberen in die stad een betrekking te vinden. De Russische regering betaalt mijn loon door, dan moet ik er toch iets voor doen. Alleen, als ik er niks vind, dan trek ik met u verder. Het weer houdt zich gelukkig goed. Ja, maar we zitten wel in de laatste zomerdagen. Zoals u misschien weet, duurde herfst in Siberië maar kort... We zullen dus gauw genoeg de eerste winterkwartier voelen. Misschien besluiten de Tartaren dan wel hun winterkwartieren te betrekken. Ik betwijfel het. Denkt u dat ze oprukken naar Ikoetsk? Ben ik ben er zeker van. Het is allemaal de schuld van die ellendige verraders. Iwan Agarov. Hebt u wel eens van hem gehoord? Dat heb ik inderdaad. Het is gemeen om je land te verraaien. Ik haat die man uit de grond van mijn hart. En dat doet elke rechtgaarde rus. U kunt hem niet meer haten dan wij. Al onze ellende heeft hij veroorzaakt. Als ik hem in handen krijg, zou ik hem vermoorden. Verbaast me er eigenlijk over. Tot nu toe onderweg zelfs geen enkele tartaarse verkenner zijn tegengekomen. Of hebben jullie dat soms voor mij verzwegen? Nee, vadertje. We hebben niks voor u verzwegen. Er moet een bijzondere reden zijn... waarom de tartaren nog niet naar Ierkoet zijn opgerukt. We hebben er acht dagen over gedaan van Tom naar hier. En nog zijn we de tartaren blijkbaar voor. Spijt het u? Integendeel, ik, ik zou de reden willen weten. Wacht dan maar even, vadertje. Daar ligt een boerderij. Misschien heeft deze vrouw hier nog nieuws dat van belang is. Ja, vraag het haar. Hé, hey, moedertje... Is hier alles rustig? Ach, tot nog toe wel. Maar we staan klaar om over de Jenisee te vluchten als het moet. Vindt u het niet vreemd dat de Tataren nog niet hier zijn? Ach, we hoorden gisteren toevallig dat ze bij Tomsk zijn opgehouden. Een Russisch legerkorps heeft daar een aanval gedaan om de stad terug te krijgen. Is dat gelukt? Nee, nee, nee, nee. Onze troepen waren te zwak. Ze zijn verslagen... Maar het schijnt wel een zware veldslag te zijn geweest. Dus daarom zijn we de Tartaren nog altijd voor. Bedankt, moedertje. Wij gaan weer verder. En veel geluk. Hetzelfde door mensen en een goede reis. Ik vraag me af hoe lang we die voorsprong nog zullen houden. Daar de rivier. Daar de huizen, de kerken. Ja. Nog een west en we zijn er. Dan kun je naar de gouverneur gaan en om hulp vragen. Halverwest? Slaapt die stad dan? Kon niet het minste geluid? Nee. Ik zie ook geen rook uit de schoorstenen komen. Ja. Een rare stad. Ze schijnen hier vroeg naar bed te gaan. Waarom stop je? Ik wil niet dat het lawaai van elkaar de mensen wakker maakt. Rijd door, man. Ik begin bang te worden dat er helemaal geen mensen zijn die we wakker kunnen maken. Ik taal de heuvel af. Circo, stil. Nog altijd geen geluid. De klokken zijn stom. We vinden geen hulp in Krasnoejaarsk, Natje. Stad. Hier zal ik geen baantje kunnen krijgen. Ik begrijp het wel. De bevolking is natuurlijk naar Irkoetsk. De Russische regering wil dat de Tataren alleen maar lege steden op hun weg vinden. Die tactiek heeft ze vaker toegepast. Laten we voorlopig hier blijven, Michele. Nee, nee, nee. We moeten naar Irkoetsk. Dan zal Nicolai ons erheen moeten brengen. Nee, ik denk ook dat er niks anders op zit. We nee, gaan meteen verder. Nee. Nee, dat lijkt me niet verstandig. We, we kunnen beter wat uitrusten. Hier, hier, een van die lege huizen, tot de zon weer opkomt. We moeten over de Yenisee. En daar moeten we... daar moeten jullie bij kunnen zien... Met jullie ogen ben ik tenminste nog in staat om te handelen. Dan zal ik hier maar stoppen. Blijf nog even zitten, Michael. Ik ga kijken of dit huis open is. Michael, kom maar. Paard span ik zo meteen wel uit. Eerst even binnenkijken. Misschien vinden we nog wat voedsel ook. Hier is brood. De pas zijn weggetrokken. Laten we wat eten. <tankt> Ik vraag me overigens af hoe we morgenochtend over de NEC komen. Onder normale omstandigheden zijn er veerponten. Die zijn er nou natuurlijk ook weg. We zullen erover komen. Hoe dan ook. De oever is op de meeste plaatsen om deze tijd van het jaar... honderd voet hoog. Het water staat dus laag. Ja. Zeker niet lager dan de wagen hoog is. Om van het park maar niet te spreken. Het geeft het of ons zorgen maken voor de tijd? We zien het morgen wel. En bovendien, ik herinner me dat er een kleine haven is... bij de laatste huizen van Krasnijarsk. Best mogelijk dat daar boten zijn achtergebleven. en Een paar kleine bootjes kunnen we ons al drijven. Dan. Is er een pont? Het is nog maar net dag, Michael. Er is niet veel te zien, het is erg nevelig boven de rivier. Het water is alweer gestegen. Ik hoor duidelijk de stroom en tegenstroom. Er is nergens een pont te bekennen. Tussen de beide armen van de rivier liggen eilandjes. Ik herinner me dat heel goed, Nicolai. U hebt gelijk. Er zijn eilandjes. Ik wil wilgen en populieren, maar geen boot. Dan door, doorrijden naar de haven. Het is vlakbij. Hier zijn de laatste huizen al. De haven. Leeg. Geen enkel vaartuig. Dan zie ik echt geen kans om over de rivier te komen, vadertje. Als we het proberen verdrinken we allemaal. dan moeten erover. Uit de wagen. We gaan de huizen doorzoeken. Misschien vinden we iets dat ons van nut kan zijn. Desnoods breken we de deuren uit en maken we een vlot van planken. Een vlot wordt door de stroom eenvoudig weggeslagen. Dat heeft toch geen enkele zin? Hier, kom eens hier. Wat zijn dit? Leren zakken. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes. Vol? Ja. Kom eens. Wat is dat? Een sterke drank gemaakt uit de melk van een wijfjeskameel. Huh? Een stevige borrel zal ons misschien wel goed doen. Geen onzin, Nicolai. Uh, zet, zet er maar één apart. Hm? Laat de andere leeglopen. Met die zakken steken we de jinnicee over. We blazen ze vol lucht. En de kibietke is licht genoeg om haar met deze zakken boven water te houden. Het paard krijgt er ook één, aan elke kant. Dat is een schitterend idee. Met Gods hulp lukt het ons. Alleen zullen we wel een eind afdrijven, want de stroom is hier sterk. Dat, dat, dat hindert niet. Als we maar eerst aan de overkant zijn, dan, dan vinden we de weg naar Ierkoetsk wel weer terug. Aan het werk dan. Een ik help je blazen. Hmm. Zul je niet bang zijn, Nadja? Natuurlijk niet, Michiel. En jij, Nicolai. Huh. Een van mijn vurigste wensen is altijd geweest in een kar te varen. Goed. Vooruit. Laat de zakken maar in. En vergeet die volle niet. Een stevige slok zou ons onderweg best eens welkom kunnen zijn. We moeten een plek vinden waar de oever sterk afhelt. Die is hier in de buurt vast wel. Klaar? Met die zakken? Nou, allemaal onze zenuwen in bedwang houden. Ik neem de teugel. Nicolai controleert of alles goed vast blijft zitten. Daar gaan we dan. Hier bij een schuine richting, varrertje. Daar gaan we gedeeltelijk met de stroom mee. We komen op deze manier wel een heel eind beneden de stad uit. U gaat even naar links. De stroom wordt al sterker. We worden naar een draaitolp getrokken. Bedankt, ik, ik krijg het, het paard niet in de boers. Hou je goed vat, Nadja moeder God, het paard, het kan het hoop bijna niet weer boven water houden. Het verdrinkt. Hier, jas. Yes. Ik ga het water in ons paard helpen. Nee, kunt niet zien. Ik voel het wel. Ja. ja, u redt het. Hier. Ja, zet door. Hier. En bravo, oh. we zijn eruit. Kom maar weer in de wagen. Ja. Uh. Ik was zo bang, En <laughs> Je had me beloofd dat je niet bang zou zijn. Uh. Maar dit, als je kon zien was het heel wat anders geweest. We zijn door. dat is de hoofdzaak. Oh. We moeten direct bij de eilandjes zijn, is dat zo? Ja, geen halve west meer. Gaan we land? Nee, nee, nee. Er is veel te riskant voor de wagen met die dichte begroeiing. We gaan tussen de twee eilandjes door. De andere arm van de rivier is heel wat smaller. Daar zijn ook geen stroomversnellingen meer. Neem de teugel, Nicolai. Dan breng ik mijn kleren uit. We zijn er. Het. het is gelukt. Het moest lukken deze keer. Bij elke overtocht heeft het noodlot me tot nu toe achtervolgd. Die werd de met met de pont waarop we zaten toen de Tataren overvallen. zodat de Nadja in gevangenschap. de op verloor ik mijn paard. Ik ontstond alleen door een wonder aan de ruiters die me achtervolgden. Maar nu, nu was het geluk dan toch aan onze zijde. Wat ons met deze lichte wagen nauwelijks gelukt is... kon voor de Tataren met al hun materialen zo onmogelijk zijn. Er is een troost. Inderdaad. Ze zullen heel wat boten moeten hebben om over de NEC te komen. Nou, ja. we moesten maar verder gaan. Of hier eerst wat uitrusten, Natja. Nee, Michiel, we komen hier maar niet omheen. Daar gaan we. Ik, uh, ik schat zo dat we een west of tien zijn afgedreven. Die moeten we eerst inhalen voor we weer op de grote weg naar Ierkoets zijn. Een stuk opgeschoten, Nikolai. De laatste dagen hebben we ook een west of twaalf per uur gereden. Ja. <laughs> het heeft me anders wel moeite gekost hier er een beetje vaart in te laten zetten. Oh, dat kon ook pas toen de weg beter werd. Ik moest om het paard denken, vadertje. Natuurlijk, natuurlijk. Nog een west of dertig naar Nisnieldinsk. Dan hebben we de laatste grote stad koets gehad. We hopen dat het er net zo uitgestorven is als in de andere stadjes waar we doorgekomen zijn. En dat we er net zoveel te eten vinden als gisteren in Birozhinsk. Die reis en die maïskoek hadden we nou net nodig. Ik heb er nog iets gevonden. Wat dan had jij? Twee jachtmessen. Je weet nooit hoe ze nog van pas kunnen komen. Ja, dat is heel verstandig. Kunnen we er beter elke in bij ons steken, Nicolai? Ik heb een pistool. Oh, dat wist ik niet. Steek er toch maar één onder je kiel. Bij best. Wat is er? Heb u dat dan niet gezien? Ja, nee, natuurlijk niet. Neem me niet kwalijk dat ik dat even vergat. Maar ik heb ook niks gezien. Een haas stak vlak voor ons de weg over. Ach, kom nou, Nicolai. Ik wou je wijzer hebben. Je bent toch zeker niet zo bijgelovig als de eerste, de beste Sibirische muziek. Het brengt ongeluk. Wat waarsheid. Het krioelt hier in de pijnbos van de hazen. Ja, daarvan zal er wel eens vaker één een de weg oversteken... Zoals het zich laat aanzien, hoeven we nergens bang voor te zijn. We zijn de Tataren stukken voor. U hoeft nergens bang voor te zijn. Maar het is mijn wagen, mijn paard. Het is het noodlot. Daar kan geen mens zich tegen verzetten. Toen Nikolai, je bent toch ambtenaar, geen. geen domme man. Je mag je niet op bijgeloof laten beheersen. Op die manier zou je het ongeluk naar je toe kunnen trekken. Het is het noodlot. So, wat, wat heeft het paard? Er ligt een dode op de weg. Een dode? Laten we gaan kijken. Ik voel geronnen bloed. Hij werd vermoord met landsteken. Tataren? Laten we, hem, laten we hem in ieder geval naar de kant van de weg leggen. Ja. Ja, ja. ja toch moeten we verder, Nikolai. Ja, we gaan verder. Kijk, daar ginds is Nadja. Rok. Brandende boerderijen. Maar als het Tataarse leger ons had ingehaald, dan zouden we dat toch weten? Het houdt natuurlijk de grote weg. De hoofdmacht van de emir is opgehouden bij Tomsk. Maar wie zegt ons dat er geen legerkorps uit een andere richting is opgerukt? Ja, maar dat zou dan kunnen betekenen dat de niet zie je om dienst kunnen Nog meer lijken op de weg. Zij eromheen, Nikolai. Oh. Voorlopig moeten we verder. Maar vertel me alles wat je ziet. Dat is niet veel goed... Onder meer rook. Er schijnen daar meer huizen te staan. Nu in het district Nizhjoudin schijnt. Het zou me niet verbazen als ook de hele stad in brand stond. We moeten verder rijden tot we zeker weten of dat zo is. En als het werkelijk zo is, dan zijn er twee mogelijkheden. Of de Tataren hebben de stad alweer verlaten en dan kunnen we er voorzichtig doorheen. Ja, of ze zijn er nog. Dan, dan zullen we een omweg moeten maken om de stad. Wat zie je? Lijken. We nu ook branden onderscheiden, Natje. Afschuwelijk. Nadat alles zo voorspoedig is gegaan. Ja, rijd toch nog een stuk verder. We moeten zekerheid hebben of we door de stad kunnen. Een verkenningspatrouille. We zijn ingesloten. Een paard... Het is dood. Wie zijn jullie? Ik ben een eerzaam koopman. Ik ben met mijn zuster op weg naar Irkutsk. Daar wonen we. <laughs> Irkutsk, dat wordt van twee kanten aangevallen. En als het leger van de Emir aankomt, is het helemaal ingesloten. Dan gaat de brand erin. Vaart neem ze mee naar Nitsjurinsk. Oh, wacht. Dat meisje. Dat neem ik wel blij mee op mijn paard. Nee, ik blijf bij mijn broer. Hij is blind. Oh, is hij blind? Hm, Dan kan hij ons tenminste niet storen. En niet ontvlucht ook. Waaruit jij? Jij bevalt me. Blijf van af. Wat wil jij, vlegel? Los dwars door je lijf? Ach, Zie jij? Nee! Later met rust, lindeling. Ah. Later, mannen. Ik heb hier het bevel. Een vlugge dood is veel te goed voor de kerel. We zullen in het kamp met hem afrekenen. Neem jullie hem tussenin en bind die twee anderen samen op één paard. Die vent kan toch niks zien en een paard volgt ons wel. Fruit, schiet op. Een hand van los krijgen. Nadja, nu het bos in. Nicolai. Arme, arme Nikolai. Ja. Het noodlot. Waar tegen geen mens zich kan voorzetten. Ook wij niet, Nadja. Doe, Michael. Zo vlug mogelijk door het bos, het ravijn in, daar kunnen we ons verbergen. Verder weet ik het ook niet voor het ogenblik. We staan weer alleen, Michael. zonder vervoer en zonder voedsel. Net als die dag toen we uit de Tatarenkamp gevlucht zijn. Alleen zijn we nu heel wat dichter bij de Grootvorst. In Michael O, de Strokov, courier van de tsaar, door Jules Verne. Bewerking op privé. Tchaïda Strokov, Koen Flink. Nadja Vilderova, Corrie van der Linde. Nicolai Picasso, Bob Verstraten. Boerenvrouw, Betty Kapsenberg. Hopman, Willy Ruijs. Soldaat, Maarten Kaptein. Technische realisatie... Fred De Beer. Assistentie Leo Jansen. Regie Harry Bronk.